Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Sportclubs hebben het financieel moeilijk, staat in het AD. Het komt door hoge energiekosten, bezuinigingen en hoge huren. De Belangenclub voor Verenigingen vindt dat er een wet moet komen om de sportbudgetten vast te leggen. Zou een wethouder ook uh, makkelijker kunnen zeggen van nou uh, we gaan de sportvereniging wel helpen. Want dat moeten wij gewoon. En ja, een wethouder moet nu gewoon eerst jeugdzorg, uh, cultuur, bibliotheken, dat is ook allemaal belangrijk natuurlijk, laten we het voorop stellen. Maar ja, die moet hij beschermen en, en ja, daar ga ik als eerste het geld voor regelen en, en daarna komt dan pas sport. En, en dat is uh, ja, gewoon heel naar ook voor een wethouder hoor. Het is niet zo dat wij dat uh, niet herkennen. Maar uh, ja, er moet wel wat veranderen hierin. Want als het zo doorgaat vallen veel clubs om, vrezen ze. Eten, drinken en diensten. Het leven is weer duurder geworden. Volgens het CBS lagen de prijzen afgelopen maand zo'n 4 hoger dan een jaar ervoor. In oktober was dat nog 3,5 Beide flink boven het doel van maximaal 2 prijsstijgingen. Mensen in Groningen, Friesland en Drenthe hebben de komende dagen pech als ze door hun voorraad van de pil heen zijn of een kuurtje nodig hebben... Apotheekmedewerkers staken omdat ze meer loon willen. Tot en met maandag zijn de meeste apotheken in het noorden dicht. Het is al voor de tweede keer. En vorige week deden apotheekmedewerkers in Brabant en Limburg ook al zo'n actie. Mensen in Brussel moeten binnenkort afscheid nemen van een politie-icoon. Agent Patrick gaat met pensioen. En hij is misschien wel de fanatiekste verkeersregelaar van allemaal. Hier hoor je hem gaan tegen een trambestuurder... die het waagt om zomaar door te rijden. Hey ho! Nee, c'est moi qui die ici. C'est pas toi. niet Maar je hebt niet gezien. Allee, wat is dat? Je hebt niet gezien. Patrick schrijft 5000 boetes per jaar uit en wordt ook wel de Terminator genoemd. Als hij volgend jaar met pensioen is, zal het een stuk gevaarlijker worden in het Brusselse verkeer. Het weer straks, af en toe zon. Het blijft toch ook bewolkt. Vanmiddag is het tussen de 4 en 7 graden. Vanavond klaart het op en koelt het ook flink af. Morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, Charles, als het niet de right side is, wie is het dan? De left side. <laughs> Wat is het ik, heb, ik heb het even gemist. Dit ja, dan. dat is dan jammer. Want hier had je echt die koelkast mee kunnen weg. Nee, ik moest even een plasje doen. Ja, de, bespaar we de smeren moet je doen, details. Doen. Ze hebben hier in de studio ook een wc... Een toilet. Ja, een toilet? Ja, een toilet. Dus Gerry, je kan ook nog je toilet Gelukkig maken. Je kan je toilet ja, maken. Ik zag je naar buiten komen Nee, lippenstift top, wat heb je nou gedaan? <laughs> je Gewoon <laughs> een toiletje. Nee, Gerry was eigenlijk loodgietervuur, Heb je dat? Plummer. Gerry okay. is plummer geweest. Ja, Vertel? Ja, ja. heel lang geleden. Ja, heel, lang heel, geleden. geleden. Ja. heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Ja, en? Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig, Willem, want jij volgens mij. Hebben we een interview zo? Nou ja, uh, ja, en niet zomaar met iemand. En ik noem geen namen. Nee, ook nee. de namen die het niet geworden zijn. Oké. Okay. Nee. Nee, nee, kom, nee. Komt er eerst nog muziek of ga je het interview al? Uh... Nee, ik draag de microfoon over aan, aan, aan degene die er ook bij geweest is. Ja. Uh, zij is, uh, hoe moet ik haar nou aankondigen... Zij is de vrouw achter de schermen bij de Boys. Ja. En als zij er niet was geweest... Ja. Aan mijn droge bek gaat. Het was heerlijk met koffie. Ja, <laughs> oké. Okay. Goed. Gerry, jij krijgt mij, uh, <laughs> krijg mij een woord. Het woord krijg jij. Krijg ja, ik het woord? Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Nou ja, um, we, he, aangeschoven is de winnaar. Ja. Van de. Hij gelijk ja. Vrijwilligersprijs. De, ja. Van... de Niek Meijerprijs moet ik officieel zeggen. 2024. En dat is. Thomas de Jong. Ja hoor. ja, hoor. ja hoor. Thomas de Jong. Ja. Wel bekend bij ZFM. Cfm. Zeker. Ja. He, al heel lang, Thomas. He, al bijna. 11 jaar. Ja, elf Zei je jaar. Net al? Ja, elf jaar. Ja, elf jaar. Je bent begonnen als twaalfjarig jongetje. Ja. Ben je hier begonnen? Ja, ja. Ik ben begonnen op de zaterdag uh, met Oud Sanford toen nog. Met ja. uh, Pieter Jouwstra. En wat deed je dan? De techniek. Ik zat en, erachter de schuif. door wie uh, werd je dat uh, geleerd? Oh. Charlotte, je gooit, je uh, koffie, gooit om koffie omhoog koffie heen. Koffie. <laughs> nee, mee. Nee, valt nog mee. Oké, en um, um, ja, ik ben dus daar begonnen bij Oud Zandvoort. Ja. En uh, nou, toen was ik, uh, kwam ik denk ik net aan uh, boven het mengpaneel uit, zo klein was ja, ik nog. Ja. En um, uh, daarna ben ik naar Goedemorgen Zandvergaan oh, ja. Ja. bij Oud uh, waar, Waarom ben je bij, uh, bij, de, bij ZFN gekomen eigenlijk? Nou, dat, dat is hoe? begonnen. Er was toen zo'n. Uh, hoe heet het dat ook weer? Zo'n uh, Kids Academy Week. Was dat ja, toen oh, vanuit ja. het VVV werd georganiseerd? Okay. En dan kon je een keer een uh, middagje je aanschuiven je lopen, bij dus de radio. Ja, zeg maar. ja, ja. Nou, dat had ik gedaan en sindsdien ben ik eigenlijk bij de radio gebleven. Ja, je ging niet, ja, meer, nee. ging niet meer weg. Wat leuk. Dankjewel, je wel, Willem. Ik dat. een keer mij vragen, hoe bij de radio ben ik Wil je er niet mee bemoeien? Nee, maar was was via bureau halt. Ik heb een vuurwerk gespeeld. En dan moest ik of de straat veren of ik moest naar Zierwem toe. Ik heb voor het laatste gekozen. Dat nou, was een goede keuze, hè? Ja. Maar leuk, maar je rolde van het een naar het ander. Ja, uh, ja, ja klopt. En die uh, deed ja. de techniek. Goedemorgen, nou, dat ken ik ook. Want daar heb ik natuurlijk ook heel lang ja. uh, heb ik daar, uh, ja. de redactie gedaan en zo. En dat was heel leuk. Je was de jongste. Ja, techneut, nou, Nog steeds zeg maar vol... eigenlijk. Hè? Nog, nog steeds. Maar intussen zijn we elf jaar verder. En ja. dan zit jij hier als. Uh, Vrijwilliger van, van, het het van het jaar. En uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe voelt dat? Nou, ik ben heerlijk wakker geworden vanmorgen. Ja? Dat zeker. Ja, <laughs> nee, ja, dit, uh, ja. Ik, ik weet het. Ja, het voelt nou, fantastisch. Nou, je bent uit maar... 14, 14 gen, uh, genomineerden ben jij gekozen. Ik zit, ja. zit in de jury, dus ik uh, weet waarom en zo ook. Ja, nee, maar, ja uh, het voelt fantastisch. Het ja. is echt een grote waardering. En, uh, Had je nooit verwacht? Nee, eigenlijk niet. nee. nee. Nou, niemand eigenlijk, denk ik ook. Maar, nee, nee, nee, Maar volkomen verdiend. Want, want weet je, jij, jij doet ontzettend veel buiten wat je bij, je studiet, ja. bij de radio doet. Vertel eens wat je allemaal, uh, allemaal doet. Oh god. Oh mijn god. Nou, daar heb je al een half uur nodig, hoor, Willem. Nou, Jongen, uh, je ja, ja, al heb je de hele vrijdag. <laughs> okay. de hele vrijdag. <laughs> <laughs> uh, uh, nou, ik uh, ben ijsmeester bij de ijsbaan. Oh ja. Uh, dit jaar ook weer. Uh, en wat is, wat is ijsmeester? Wat, wat zorg je voor het ijs, de, de conditie ook, van het ja, ijs? Ja, ook. En uh, jouw toezicht dat alles een beetje veilig gaat. Okay. Uh, met de, ja. al die jonge gasten die over het ijs banjeren. Ja, ja. En um, bij de vierdaagse help ik. En binnenkort uh, de sprookjeswandeling. Oh ja. Um, nou ja, ik maak dan hier donderdagavond deel uit van het team van Alternative FM. Ehm. Um, wat doe ik nog meer? Ja, ja je doet ook iets met... Uh, Rode Kruis. Rode Kruis, Rode kruis ja, ja. uiteraard ja. ook. Ja. Uh, ja. Dat een Noem beetje. Noem het maar op, ja, ik op. Eigenlijk overal. Ja, verkeersregelaars ja, dat doe verkeers, ik ook nog. Ja. Ja, wat heb je overgenomen hè? Van, ja, van, van, Leo. van Leo? Ja, ja klopt. Ja, en dat ga je helemaal opnieuw opzetten. Ja, nou ja, ik probeer nu... Uh, we hebben inmiddels een poeltje, zijn we met z'n vieren. Dat zijn jonge... Tenminste, die heb ik daarbij betrokken. Dat zijn jonge gasten. Ja. En die probeer ik ook steeds meer te betrekken in de onderdaad... Uh, nou bijvoorbeeld de Vierdaagse of, of andere evenementen. Ja, die zijn nodig. Dus hè, ja, allemaal. heel erg. Ja. En juist ook jongeren. Ja. Want je ziet wel onder de vrijwilligers dat dat gewoon... Nou ja, een uitstervend ras is, zeg maar. Dat is ook zo. Ja, dat is en, een generatie die nu... Uh... Nou ja, dat merk ik gisteren ook. Ja. Ik had het met, uh, met da David, met de burgemeester ja. erover. En... Ja. Nou, nou, nou ze niet David. burgemeester daar. burgemeester David. Burgemeester David. Oké, nou, burgemeester David. Nee, maar uh, wat ik tegenwoordig hoor, is als je iemand vraagt... dan is het gauw van, uh, ja, wat schuift het, weet je wel? Van, uh, ja, ik ga niet voor de katse... Uh, ja, viool, viool, werken en zo. Ja, precies. Ja, en dat is... Dat is jammer, hè? Ja, dat is heel jammer. Ja. En dat frustreert me ook wel af en toe hoor. Ja. Ik denk van ja, jongens, het is een uurtje om even te helpen. Wat, wat, hoe hoeveel moeite is het? Nou dat, ja, zou je ze zeggen. willen dat dan wel een keertje doen, maar niet altijd, weet je wel. Dus nou, dan, zelfs, zelfs een keertje is ook, al te veel niet, hoor. Ja, ja zeg maar, zelfs een keertje, ja, ja. Dat merk zeg. jij omdat je. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar dan is het knap dat jij toch jongeren hebt kunnen vinden die dat, ja, die zeker. Jou, hè, ja, die dat ja. willen doen. Ja, zeker. Die dat willen doen. Ja, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor, hoor. Ik ga uh, ja, vragen heel. of jij uh, dat beeldje... Beeldje? Oh, ik, ja. ik kan de luisteraars vertellen van uh, dat ding is 30 kilo. Ja, hij is best wel zwaar. Het is een wisseltrofee, <laughs> hè. Ja. niet Meijer, Meijer, de vorige burgemeester, heeft dit in, in, uh, is een cadeau van, aan hem. Ja. Uh, toen hij wegging aan de gemeente Zandvoort... om uh, elk jaar de vrijwilliger van het jaar... Uit te kiezen en dan ja. hoort dit beeldje daarbij. Ik hoef van mij nu eventjes op voor jouw uh, vriend. Ik hoop niet dat hij dat vergeet. Zo, eventjes. Ja, ik doe het namelijk voor de kijkers. Ik doe alles voor de kijkers. Zeg. Voorzichtig hè? Altijd. Voor de oh, kijkers. Ja, kijk, ik moet even bij de camera. Ja, ik wil ik graag weten wat erop staat. Oh, oh, oh ja, god. kunnen ze. Oh mijn god. Kijkers, direct even kijken want ik heb het loop zwaar. <laughs> Ik ben zo blij met de gewone prijs. Wat is die ja. voor mij? Is jammer. Ja, het is de uh, Wisseltrofee. Ja. Ja, hij is wel mooi. Uh, mooi. Hij, maar echt zwaar, hoor. Hij is heel zwaar, ja, ja. ja. Maar de feest die hem eerst had, dat was, dat was Tante dat Dini. Dat was Tante Dini. Dat was vorig jaar. Dat die was een enorm feest. Ja. Ja, ja, dat ja, was ja. leuk. En dat was zo'n zo geweldig mens. En een, en, ja. Maar dat was in de haven, dat ja, was, ja. Zaten jullie daar toen ook ja, maar maar bij? Wij ook stonden ook op het podium. Ja, ja, wij stonden, ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij stonden achter Tante Dini en we stonden naast die jongen die net niet geworden is, helaas. Oké. Maar het kan gebeuren, hè? Dat, is, uh, dat kun je ja, niet van doen. Ja, dat was een hele ja, herpening. Nou, dus wat dag. jij nu meemaakt, wij hebben daar met z'n tweeën ook meegemaakt. verschillende fans en ja, uh, politie. Ik ja, gaat de hele dag door, telefoons telefoon maar dat is roodgroeiend. Ja, ja, ja. ja. heb, heb jij dan ook dat, dat je problemen hebt met het uitdelen van handtekeningen en, ja, en zo? Ik wij hoor, ik, dat ook. ik hoorde dat ze alweer buiten staan. Het, staan het, ja, ze staan, beneden ja, ze allemaal, staan alweer buiten. We tot hij eruit komt. Ja, achteruitgang. Oké, dan ga ik achterom. Ik het wel even op. Je houdt je bezig met techniek, Sorry? Houd je bezig met techniek? Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker. Doe je dat nou thuis ook? Heb je thuis ook een mengtafel? En, uh, uh, nou, nee, thuis niet. Ik had het wel altijd. Ja, ik ja, weet ja. het Ik, ja, weet ja. Het ik, weet ik het had het wel altijd. Maar uh, nee, dat is... Uh, nee. Ik weet het nou nooit. Ik heb dus een foto gezien van jou en je vader. Dan sta je achter een heel klein draaitafel met twee van die, van die, van die dingetjes. Van Pioneer was dat. Oh ja, kan wel. DJ... Atomski, Atomski. Ja. ja, dat was het. Ja, ja. Ja. ja, klopt. Je hebt wel indruk gemaakt, anders wist ik het niet. Nou, en ik heb, nog, uh, ja, ik heb ook nog in het museum gedraaid. Dus zo, en Toen nog op de ijsbaan. Ja, het, ja, je het je ging je het wel, nemen. maar ik, uh, ik had al mocht tijd Ik heb tijd het nog voor. gedaan, ook gedraaid op de ijsbaan. en de kerstuitzending was dat. Maar ik, ik ook nog. Ja, ja ik ook nog. We hebben een behoorlijke scheve schaats gedaan, weet je nog? Scheven gaat was dat. Gaat. Ja, dat weet je niet ja, meer. Nee, weet ik je, niet meer. Moet je oh. altijd mee oppassen. Nee, weet ik niet. Het is de ja. het ook wel leuk om te weten wat jij het dagelijks leven doet. En uh, vertelde je me net, je bent weginspecteur. Ja, nou ja dat willen we graag ja, ik weten. Ik ben ook dat wil ja, ik, ja. Okay, ik vind dat heel interessant. Wat is er ja. met die microfoon? Nou? Wat, wat het, nee, wat, ik moet heen en weer uh, voor. Maar, oh. Wat, wat, wat <laughs> ik is een weginspecteur? Wat doet hij? Nou, ik, uh, ja, ik kijk of de wegen veilig zijn. Dat is eigenlijk in een notendop wat ik doe. Uh, en ik help, uh, ja, ik check op schades, wegwerkzaamheden, dat soort dingen allemaal. En uh, um, kijken of we, als er nou ongevallen schades zijn opgetreden, dat herstellen wij dan sturen we de aannemer aan om dat te... Uh, doe je maar, zelf herstellen of, of doe je nee, alleen nee, maar nee. registreren? Ja, wij registreren en dan geven wij aan van... hé, hey, dit is dus, is er. Maar worden jullie ook opgeroepen bijvoorbeeld... bij, bij een ongeval op de zeeweg? Want volgens ja. mij heb ik jou daar toen gezien. Ja, dat kan wel. Ja, Was ja, het een hert dat kan. of zo? Ja, een herf. Dat geldt van alles. De dan, die je inspecteert? Want, uh, en hoe weet je dan welke aannemer je hebben moeten? Nee, uh, nou, wij hebben een programma in ons... Uh, app, tenminste, in ons uh, systeem, zeg maar. En... Uh, Daarin wordt automatisch aan de hand van een wegnummer wordt de aannemer daaraan gekoppeld. En okay. dat sturen wij dan op, uh, dat rapport. en dan uh, je moet dan je hem komers, niet dan alles vertellen week. hoor, want weet je hij is wel fotograaf hè? Ja, ja, oh. Ja? <laughs> oh, dat bedoel ik hè, want nu heb je hem in de kiel zocht. Denk ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Maar Thomas, heb je daar een, een, een week, uh, een fulltime baan? Ja, dat is Als... gewoon 36 uur in de week. Maar hoe kun je dan al dat andere, andere vrijwilligerswerk erbij doen? ja. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, ja. Dat is, uh, Want dat is best veel om ja, het allemaal zeker, te doen. Zeker. Ja, zeker. Ja, het is ook een volle agenda hoor. Ja, dat wil ik wel nou geloven. <laughs> en ja. Um, nee, ja, um, nou ja, de weekend heb ik dan een mazzel dat ik dat vrij ben. Dus de weekend heb ik ook. Wat ga je dan doen? doen? Nou, ga je dan leuke dingen doen? Nou ja, ik heb, uh, nou ja, zoals gisteravond toevallig... had ik gelijk weer EHBO les na al dat hele gebeuren. Dus het gaat wel door en vanavond moet ik weer fluiten. Maar je moet alles bijhouden. Ja, ja ik hou ja. alles bij. Ja. Ja. Maar ga je ook, ik bedoel leuke dingen, ga je naar de film of ga je ook uh, of ik wat op, ja, ja, zeker. ja, dat doe je wel? Ja, ja. Oh, dat is goed. Ja. Ja, ja, dat moet wel hoor, want anders dan, uh, wordt het wel... Uh... Je moet het een beetje af. Uh, ja, precies. af maar het ja. ik denk dat jij ook de enige, de enige bent uh, van jouw leeftijd... die wedstrijden fluit met een dwarsfluit. Het ja, ja. Ja, is uniek, hè? Ja. Het is ja. heel, heel, heel uniek. Er ja. ja. was er nog een, Bertien Stemberg deed dat ook. Maar ja. jij bent... Uh, jij bent uh, Hij ja. is jonger, hè? Hij is jonger, Hij is, uh, jonger. <laughs> en jij kunt ook echt fluiten. Ja, ja, ja echt ja. fluiten. Maar uh, wat ga je nu, nu, nu doen uh, na deze drukte? Hè? Want de spanning is nu een beetje af natuurlijk. Nou, we gaan gewoon vrolijk door. Ja. Maar ja. ik bedoel, zijn er evenementen waar je moet opdraven? Want uh, ja, ze zeggen wel, ja, vrijwillig, want ja, het is maar een titel. Nou, maar dat is het niet. <coughs> nou ja, wat er nu aan zit te komen is dus... Uh, uh, Spreukjeswandeling in het dorp... Wat daar, wat, ja, maar wat doe jij dan in, in, in de functie van vrijwilliger van het jaar dan? Niks, toch? Nee, daar is verder volgens mij niet nee. meer. Want het is eigenlijk alleen maar gisteren en van het weekend ja, een beetje. Nee, ja, precies. Ja, ja het is, is niet echt... Ja, uh, en de kerst kers op de taart is natuurlijk wel een interview bij ja, ja, nou ja, ja, de, is, uh, de, de interview the boys. Dat, ja, ja, dat is uh, gemeur, heel bijzonder. Het is, primeur, ja. het is de primeur. Je wordt niet ja. zomaar uitgenodigd, hoor. Nee, nee. We nee, hebben nee, Charles één ik... keer uitgenodigd hij is nooit meer weggegaan. Nee, ik zie het. Oh, ik vroeg me al af waarom dat bedje hier stond. Maar ja, dat is voor Charlotte dus. En een kleine blokhutje in de tuin. Ja, ja, ja. ja, ja die oh, dat was hij? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het allemaal wel, wel, wel, wel heel erg benieuwd. Uh, ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe het jouw vergaan was. Want wij hebben een beetje hetzelfde gezeten. En uh, nou, ja, bij ons was het na de haven was ook gelijk gebeurd. Ja, maar het was eigenlijk een beetje... ...andere setting was het... Uh, ja, ...dan ik, nu, wat oorspronkelijk... Ja. Want alleen Charles Duif die wordt herkend... ...ik word helemaal niet herkend over <laughs> nee. ...alleen als ik begin te praten... Ben je jij niet die jongen met de achterlijke accent... ...ja, ben ik... ...ja, die tukker... Hoezo? Ja. ik kom niet uit Twente. ...oh... oh. <laughs> oh. ja, nee, nou ja... Problemen. ...nee, dat, nou, is een, uh, dat is een uh, dolletje... Ja. ...ja, nee, dat gaat uh, wel, allemaal ik ben het zo beloven... ...ja, ja, ja... Maar wilde je nog iets zeggen? Wilde je nog iets vertellen? Of uh, wat je. Nou, nee, aanleiding ja, ik vind het hartstikke van. leuk. Ja, ja. Ik, ben, ik ben er heel blij mee. En, uh, Hoe lang mag je hem houden? Een jaar. Een jaar. Een jaar ja. ja, dan ga ik hem overdragen aan uh, de volgende. Maar weet je al waar ik ben, je, je nou? Ik, ik voel me nu al vereerd. Ja, hij staat prominent in de huiskamer Oh dus, echt uh, leuk. Ja. Ja. Ja. Wel raamdicht, hè? Ja, ja, anders vliegt hij weg. Ja, vliegt hij weg. Ja, ja, ja. Tante Dien, die hebben het ook gehad. Denk ik denk, ja. ze is een week weg geweest. Hij ja. is uh, nog net weer. Ah, hij is wel teruggekomen, gelukkig. Ja, een beetje. Hij maakt nu een nieuw huisje. Dus, uh... Hij komt weer op het nest. Komt ja. hij, weer... hij komt weer op het nest. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga even een stukje muziek draaien. Nou, Dank je eventjes... dankjewel Thomas. Ja. En heel veel plezier. Ja, en dit weekend onder andere ook ja. uh, nog. En nog gefeliciteerd, natuurlijk. Dankjewel. Ja. dankjewel. Ja, ik was bijna te laat, want de muziek was al afgelopen. En, maar dat is kwam je niet op te letten, Dat kwam ja. omdat, die, omdat die oude grijze geitenbreier daar. Die zegt tegen mij: willen we nog een stukje film van je maken, maar je mag niks zeggen. En, en ik doe dat ook nog natuurlijk. Ik ben een max schaap dat is, dat, is, dat is werkelijk. Dat doe je, hè? Ik, ik doe dat. Ja, en nee, ik doe dat. En, uh, en ja, Charles, uh, Charles is, is toch een beetje de leader in charts, denkt hij. En. Uh, <lacht> <lacht> nou ja, goed. Ik een deur, daar komt iemand aan. Daar is ja, ze. Wordt zo wordt aan de deur geklopt. <laughs> nou, wie zal het zijn? Die He skept als een window, destroyers en bangs, met een issue. De feest allemaal weer. G-Bros, Henry de Horse en je luistert naar de Borja Banging Town. Je hebt kunnen luisteren naar, uh, in ieder geval, uh, naar onze grote vriend en de winnaar van uh, de Vrijwilligersprijs, Thomas. En uh, we gaan nog meer van hem horen. Het gaat helemaal goed komen. De nieuwe gast komt al binnen. En uh, het lijkt wel lopende band weg, jongens. Wat is dit nou toch allemaal?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 Je hoort het al, uh, Russian Spies en Ayalene, uh, dit is niet origineel. Dit is een Nederlandse band, Hunters. De Hunters, wel. ja. ja, ja. Uh, staat staat de Akkerman erbij? Ja, ja. dat is best best kunnen, ja. ja op gitaar. Vond de ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Ja, fantastisch. Ja, uh, ja luisteraars, uh, nog een paar uh, dagen. Uh, volgende week donderdag. Donderdag. Ja. Dan is het uh, Sinterklaas. En ik heb hier iemand bij me zitten uh, in de studio... Uh, dat is Johan Boon. En het uh, is niet zomaar een, uh, een boontje. Uh, want ook geen heilig boontje. Ook geen heilig boontje. Want uh, Johan die heeft uh, hoeveel jaar in Haarlem een zaak gehad? Een, ik, ka een kapperszaak. Ik, de zaak bestond uh, 83 jaar. Maar die hebben ik niet allemaal meegemaakt. Nee. Dankjewel dat je dat ziet. <laughs> <Ja>. En uh, <laughs> ja. ik heb er ongeveer 50 jaar in gezeten. 50 jaar? Ja. ja. Maar reed nu de blauwe tram nog bij jou voor de deur? En, en dat was al, die is in 1957 weggegaan. Ik ben van 52. Dus dat, uh, dat heb ik ja, niet Jij ver... bent zelf van 52. Maar woonde je toen al in de tempelje? Nee, dus mijn, mijn vader is die zaak begonnen. En die woonde. Uh, dus nee, dat is de zaak. Ze woonden in een bovenhuis. En ik ben de jongste van vijf. Ik ben daar nog wel geboren, maar nadat ik uh, Dremel eenmaal was op de wereld, uh, zijn ze na drie maanden verhuisd. Ze zagen dat ik ruimte nodig had. Oké, okay, ja. ja. Ja, even voor de luisteraars. Ja, de Tempelierstraat, dat is een hele beroemde straat in Haarlem, ja. komt uit op, de, op het Houtplein. Uh, en daar reed vroeger de Blauwe Tram uh, die van Zandvoort kwam en dan via Haarlem richting Amsterdam ging. Ja, ook de eerste was die. Ja. ja. ja. Uh, je hebt daar een, een, een, een, een kapperszaak gehad, maar behalve dat, uh, dat jij mensen gewoon knipte enzovoort. Uh, maar maakt die hij ook pruiken? Specialiteiten was pruiken maken. En daarvan was weer een onderdeel dat uh, 5 december en met de kerst... de hulp Sint en hulp uh, Kerstman uh, ook baarden nodig hebben om er nog een beetje op te lijken. Dus ja. die, die, die, die namen we ook mee. Ja, ja, ja. Uh, uh, als, als Sinterklaas of de Kerstman buiten hebben gelopen... en het is een beetje vochtig geweest en zo... Ja, dan, dan zakt zich gewoon pruik een beetje... In hè? om het maar ja, te zeggen. Als dat van haar is, dan zakt het een beetje in. Het is, het is een soort met watergolf, onduleren heet dat. Ja. En uh, als het vochtig of mistig is, zakt dat inderdaad in. En dan ja. moet, moet je weer bijwerken. Moet weer bijwerken. En dit jaar hadden ze Marsel, want zowel de intocht uh, op zondag de, de televisie en de intocht in de dorpen en ook in Zandvoort volgens mij, die hebben allemaal aardig weer gehad. Ja. Ja. Dus ja, als je, als je noodweer hebt, dan, dan ben je in de beurt natuurlijk. Dan ben je in de beurt, dan. Ja. Dus, dus na de intocht was het altijd een beetje spannend, want als het slecht weer. Dan kwamen ze alles uit de regio, kwamen allemaal hun baard weer terugbrengen. Maar goed, als, als Sinterklaas in een periode van ongeveer drie weken een aantal optredens heeft gedaan. Ja. Dan, dan, ja. dan gaan die baarden überhaupt natuurlijk wat, wat ...vervonfaart raken, zeg maar. Tuurlijk, als ze inderdaad een, een dag of vier, vijf... ...of langer opgetreden hebben en intochten gedaan... ...dan ziet dat er natuurlijk niet uit. Ja. En wat ook vaak gebeurde was... ...dat als ze ze pas in februari maart terugbrachten... ...dan konden we altijd zien... ...waar Sinterklaas geëindigd was de laatste avond. Oh ja. Had hij in de sauna gezeten... ...dan was er, zat er geen slag meer in... ...maar had hij in het café gezeten... ...dan kon het wel zijn dat je de ct saus er nog in vond. Ja. Ja. Nou zijn er uh, uh, Johan zijn verschillende soorten uh, pruiken, ook van een, uh, een grote variatie in kwaliteit, hè? Tuurlijk, uh, want je hebt nylon uh, ja, materiaal, ja, ja. maar je hebt buffelhaar. buffel ja, ja. en ook nog andere haarsoorten. Nee, nee, nee. Eigenlijk is het, ja, de buffel is een verzamelnaam, want dat komt eigenlijk van een jak. En een jak is een een, een, een, een zo'n zo oeros. En dat, daar komt dat haar vandaan. En uh, ik denk dat de Duitsers zijn buffelhaar om dat te gaan noemen. Dus buffelhaar en jekhaar is eigenlijk ja, één boord. Ja, het is logisch dat we het over Sinterklaas hebben. Maar uh, ik zou het bijna willen zeggen: helaas uh, had jij ook de taak om voor mensen pruiken te maken die ernstig ziek waren. Ja. Bijvoorbeeld kanker hadden en dan ja. kaal werden. Ja. Uh, uh, is dat ook buffelhaar? Nee, nee, nee, nee, nee, dat was of van, of van haar. Dat is dan menshaar, zoals we dat noemen. Of het is heel mooi synthetisch. Er zijn fabrieken die dat, uh, die dat maken. Dat lijkt op echt haar. Ja. Maar ook dus van uh, mensen die dan hun eigen haar uh... doneren. Ook, ja. Onlangs is er nog op de televisie een hele documentaire over geweest. Hoe dat, hoe dat ging, dat zag er niet eens zo fris uit. Maar er zijn mensen die als ze lang haar hebben, haar afknippen en dat doneren. Ja. Of naar haar handelaars die er wat minder zijn, die kopen dat. Maar komt het ook voor als, nou, iemand, als een vrouw... noem maar even Want vrouwen hebben meestal lang haar. Ja. Er zijn ook wel mannen met lang haar. Maar goed, als, als een vrouw uh, uh, wist dat ze haar ging verliezen... Ja. Uh, Kwam het dan ook voor dat ze, als ze lang haar had, dat ja, vast afknipte? Dat, en dat, dan... is, dat is natuurlijk een hele korte, op het moment dat je hoort dat je kanker hebt en ja. een chemokuur moet hebben, ja. kan je van die chemokuur kaal worden. Als je dat krijgt, ben je dat binnen twee weken begint het uit te vallen. Ja. En als iemand dan lange haar hebt, zou die het af moeten laten knippen? Dan loopt die kaal, moet die tijdelijk een pruik want die pruik is niet meteen klaar. dat duurt dat, dus ja. dat, Dus daar zit een periode in, dus dan heb je altijd een vervanger. Iets ja. maar is, Mag ik wat vragen? Is elk haar be, be, be, um, geschikt voor, uh, voor pruiken en dergelijke? Ja, alleen wat, wat vroeger was, maar daar da, da, da, da is, da is een hele handel in, was het uh, over het algemeen ja, zeker. kinderen van onder de 15, 14, 15 jaar namen geen haar aan. Okay. alleen daarboven, maar nu heb je veurtje haar. Wat dat precies is, weet ik ook niet. Dat zou betekenen, maagde haar. Maagde haar nog een, heel ja. jong jong. Ja, haar, dus het maar van. dat werd, werd vroeger in de handel niet gebruikt, want dat was veel uh, zachter en fijner. Ja, ja, dat kon je niet, maar niet zo. Maar in principe is al, een, al het haar gebruikt. En lengtes ook, lange lengtes voor lange pruiken. Maar ja, in de theaterwereld gebruiken ja. ze korte lengtes om snorder te maken. Een ja. wenkbrauw en, en bakkebaarden. Dus weet je wat, dus, dus, dus er was nog ja. wat mee te doen. We worden ja, even onderbroken, denk ik, want er komt een telefoontje binnen. Dat zou nog kunnen zijn, eventueel die meneer die... Er, er is. Is. zou ons nog een meneer bellen uit, uh, uit de Bollestreek. Want die... oké. Ja. Rijnsburg. Uit Rijnsburg. Spannend. Is, het, is het een meneer uit Rijnsburg? Nee, het is RTL nieuws RTL nieuws Ze horen dit dus willen betekenen dat ik daar ook heen ga. Nee, ze voelen me op mijn haar echt was. Wat heb je gezegd? Het krult heel erg, het is ja, schaamhaar. Het heel erg, het is, pleit, is pleit, wil, ja, ja, ja. Nee, het uh, nee, was niet voor ons. Het was niet voor ons. Nee, verkeerd verbonden. Verkeerd verbonden. Ja, wordt er toch nooit gebeld? Ah, oké. Okay. Ah, okay. <laughs> nou, we werden even gestoord, Johan. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zolang we het zelf maar niet zijn. Zo is dat. Uh, ja, het is een hele emotionele toestand. Uh, had je er zelf uh, last van? Als je, als je mensen moest... Uh, Begeleiding die uh... nou, het, het, eigenlijk moet ik zeggen eigenlijk niet, want nadat ze geweest waren, gingen ze over het algemeen wel vrolijk de deur uit. Maar als iemand wat pas gehoord heeft, hij hoort vrijdag dat hij ziek is, zaterdag dat hij in geen manicuur moet en, en dinsdag sta ik voor zijn neus, dan zijn ze niet altijd even vrolijk. Nee. Nee, nee, dus ja, daar moet je even tegen kunnen. Ja, ja, maar ja, goed. Dus die dat... gewoon een beetje. Dat dus wendt ook op een gegeven ah, moment. Je ah, maakt ben... mensen dan wel weer mooier. Ja, wel. Toch, wel dat is wel ook zo. Maar er zijn ook wel mensen die... Iemand die hoort dat hij die, dat die ziek mm -mm. is, die, die kan kwaad zijn. Ja. En als de verpleger de oh. eerste is of ik ben de eerste... Dan, dan krijg je de volle dan, dan laag. Dan hè? krijgt iemand de volle laag. Ja, ja. En als je dat nou een beetje weet, dan weet je het wel een beetje... Ja. Een mouw aan te passen, om het maar zo te zeggen. Als nou Sinterklaas uh, met zijn baardcel bij jou in de winkel kwam... Uh, uh, hoe lang... Doe je over een zo'n baardcel om dat te onderleren, zeg maar? Als je het helemaal moet doen, dus zeg als maar, je hebt baard, snor, wenkbrauwen en de pruik, uh, als hij er uh, veel met lijm op zit, dan gaat hij in de, in, of in de assafond of in de middel. Dat duurt er even. Dat moet eruit gehaald worden, dan moet hij gewassen worden, dan moet hij uh, opgehangen, dan wordt hij ingedraaid met rollers. Dat moet drogen, daarna wordt hij geonduleerd en alles bij elkaar weer wel een uurtje of vijf kwijt. Zo? Als je het goed wilt doen. voor één baard. En, en, nee, voor een set, Dus de pruik oh, oh, oh, Bij okay. elkaar schoonmaken. Het oh. Op de bol zetten, spannen. Het snor is apart. wenkbrauwen zijn apart. Het moet apart ingezet worden gebruikt. Dus, en dat het dan weer klaar is. Ja, je doet er best even over dat onduleren. Nou, uh, komen we nogal wat Sinterklaas... hulp moet ik dan zeggen. Ja, ja, ja. Tegen uh, in, uh, ja, alle soorten en kleuren zou ik bijna willen zeggen. En dan bedoel ik natuurlijk de baard stellen. Want één uh, e Sinter heeft een prachtig mooi... Ja, uh, heel duur baardcel. Ja. Waar praat je over als je zo'n ding moet Maatwerk laten. is tussen de 2500 euro. Oh. 2500? Ja, ja maar het is allemaal, dat is maatwerk. Ja. Maat ja. schoenen kosten ook veel geld. Ja. Je de hand gemaakt. Ja. Op, op iemands maat, mal. Op een mal. Ja. Dus is je hoofd een mal eigenlijk? Ja, je hoofd. Je, je, je, je, ik denk dat jij maat 60 hebt. Ja. ja. Klopt toch? Ja, vijfde, nee, nee, nee, maar man weet je niet. Nee, dat is helemaal niet erg. Dat gaat al 63, dus je valt al bij de klein. <lacht> klopt, ik ben een pettedrager ja. en ik heb uh, maat 38. Nee, dat kan niet. <lacht> dat is zes, een zes, zes, als het klein is, 56, 57. 56. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja. En dat, die mal wordt eerst opgemeten en die gaat op een houten bol. Dus is het is eigenlijk belangrijk dat je van nature al een mal hoofd hebt. Ja, dat is het wel. Ja, ja maar het zit, het zit, dat is het dus. Er zit allemaal verschil Ik heb ooit ja. een Sinterklaas gehad met maat 55, dat is heel klein. Ja. En ook eentje gehad met maat 64, dat is echt wel een hoopje een, een hoor. Ja. Had je de helm nog op? Ja. Uh... Nee, maar waar? Ja. Maar daar zit, daar zit verschil in, dat klinkt misschien gek, ja. maar er zit verschil in, in haar. Oh, ja. dus ja. hoeveel het haar, maar hoeveel het haar is niet alleen het haar, je moet het implanteren. Ja. Dus of jij... 20 gram meer haar moet implanteren... dan ben je dus gewoon een je halve dag bezig. verder. Yo, ja. weet je ja. niet, dus ja. daar zit echt verschil. Want de pruiken die je dan... Uh, op een gegeven moment uh, aanmeten bij iemand... of uh, in het verleden dan... Uh, dat komt niet kant en klaar aan. Voor een deel. Nee, die zijn er ook. Er zijn, die zijn dus Vanaf de kruin is die allemaal gemaakt. Maar je zit dan met die maten. Ja. Als hij het koopt op maat 62 en meneer moet 63 hebben, dan moet je wat bedenken. Ze hadden ook allemaal mooie namen voor die pruik. Ik weet ik nog nog de Antoine. Antoine, had, dat was de, de best verkochte. Die was vernoemd naar mijn vader. Ja. Dan had je, ik heb twee zonen, Bart en Max. En ja. Bart die had zijn haar achterover, dus de pruik achterover heette de model B. Ja. Max, die had het naar voren, was model M. Ja. En mijn vrouw heet Marion. Ja. En die zei op een gegeven moment: kan er ook niet één naar mij vernoemd worden? Toen dacht ik: ja, Sinterklaas praat met een vrouwennaam, dat doen we niet. Dus ik zeg: Nou, wat we dan doen is: dan maken we een combinatie, dus van het achterover en naar voren, één met een middenscheiding. Dat kan dus dat je dat doet. Ja. Ik zeg: nou, Laten we dat nog slim zijn. <coughs> ik had het type MB genoemd, Max Bart. Maar heb mijn vrouw, ik denk dat ze nu meeluistert. Het gezegd dat dat Marion Boon heette. Oké. Okay. Maar het was dus gewoon die tweede ja. combinatie. Maar ik denk dat dat nu. Maar ik ben er al jaren uit, dus ik zal er niet meer voor straffen. Maar ik hoor je scheiding zeggen, maar. Je, nee, nee. Kijk, je, deed deed ook, je deed ook Je, deed ook, uh, je was ook part-time advocaat, je deed ook scheidingen. Ja. Ja, <laughs> maar ja, ik ja, heb ja. de huissleutel bij me, dus ik kan erin. Ja, ja. ja. ja. ja, Tijdver, ja het is tijd... wel zo, Het is wel zo dat iedere keer als je aankomt, zeggen ze wel van. Uh, ik zie je gezicht weer. Je blijft altijd herkenbaar. Ja, ja, ja. Door, door zijn pruik. Dat ja, ja, ja. vind ik uh, dat ja, vind ja, ja, ja. mooi. Weet je wat ook herkenbaar is voor ZFM Zandvoort? Muziek. Zeker. Ja. Zeker. Heb, je, heb je dat Willem? Zeker. Voor ons? Tuurlijk. Een, een, een stukje muziek. Een stukje muziek. Ook, voor, jo ook voor Johan. Wat ja, jij van Johan? Wat voor muziek hou jij? Easy listening. Easy listening. Oh, Easy listening. Dus zal, weet je wat? In, dit nummer is normaal, maar ik zal wat zachter zetten voor je. Oké. Okay, goed. Er ook... <laughs> zit de koptelefoon op. Ja. je hebt hem weer hè. Kijk, dat is allemaal uh, te genieten van de speculaars van Gerry natuurlijk. Zeker beter. Ja, kukfluit ja al of niet? Kun je ook en uh, Wel graag naar buiten kijken, neemt de fluit. <laughs> ja. Te gast, gastluisteraars voor de mensen die wat later zijn aangehaakt: Johan Boon. En Johan die had een uh, kapperswinkel in de Tempelierstraat, een beroemde straat in Haarlem. Waarom beroemd? Omdat de blauwe tram daar doorheen reed. Ja. Zandvoortlaar natuurlijk ook uh, heel bekend gegeven. loopt nu een fietspad helemaal uh, naar Haarlem toe waar vroeger de blauwe tremmer ja. heen. Uh, maar die uh, de kapperszaak van Johan was uh, in die zin ook heel speciaal omdat Sinterklaas daar ook een vaste klant was. En uh, we hebben zojuist al het een en ander gehoord van Johan uh, wat het betekent om een uh, Sinterklaas-pruik aan te meten, maar ook om te onderhouden om te onderleren, zoals dat heet. En wat vond jij nou, Johan, het leukste om te doen? Nou, op een gegeven moment zijn die, die baarden lijken natuurlijk wel veel op elkaar. Sinterklaas, en de kerstbaard kennen je natuurlijk ook wel. Dan ging het er toch om wie er binnenkwam. Want uh, er zit iets eigenwijzigs in. Ze denken allemaal dat ze de echte zijn. Ja. Ze denken allemaal dat ze <tus> toen de tijd de Sinterklaas Bram van de Vlucht waren. Die dus nu vervangen is door Van der Wallen. Ja. Dus ze hadden uh, allemaal. En je, je, hebt, je hebt mannen die binnenkomen en die dan... Uh, <tus> Voor maat hebben, de stem hebben. Maar wat er gebeurde was. de meneer komt uit Breda. Die kwam bij mij om een maatwerk, haarwerk te laten doen. Die man die was 1,65 meter. 65. Die had schoenen laten maken. Die kostte niet niks. Hij had een, een kokermijter. Die kostte ook niet niks. Hij heeft dat pak wat hij aan had, de mantel, had hij nalaten maken door iemand die de televisie stil had gezet en helemaal ge uitgelezen had hoe de Sinterklaas van de televisie eruit zat. En als die man aangejurkt was, en dat reisje van B Breda naar Haarlem was natuurlijk ook, ik denk ik dat hij zes, euro kostte. Zoveel geld? Zelf. Ja, maar dan kwam hij binnen en dan zei hij, goedemorgen meneer Boon. <laughs> <laughs> dus, dus dat werd dat nooit wat. U, dat, nee. dat, dat Dat werd natuurlijk nooit wat. <laughs> En daar, om dat soort typen zetten, kwam er een binnen. En dan <tie> zei iemand bijvoorbeeld, van, dan hadden ze een baardvel gebracht... en dan doen ze een snor en hun wenkbrauw onder in de doos. Wat ik net al zei, sommigen waren echt heel vies. Die kwamen eens in de, eens in de zes, zeven jaar. En als ze dan terugkwamen... Dan ik, liet ik even zien wat we gedaan hadden. Dus dan deed ik die doos open en zei iemand... ja, maar ze bebaard het dan niet. En, maar ze kwamen natuurlijk wat zwart binnen. En ze gingen er witte uit, want ze waren natuurlijk gewassen. Dus dat was wel eens een discussie. Ja. En daar zat de wenkbrauwen bij. Ik zei, nou, ik heb ze nooit gevonden. Ja. Dan bleken ze onder in de doos vastgeplakt te zitten. En die hebben wij dus inderdaad nooit gevonden. Dus dat was, <lacht> er was altijd wat. En eigenlijk vond ik dat het leukste. De, de, de verschillende types, mensen ja. die er ja. waren. Ja. Ja, ja. Die er binnenkwamen. Maar dat vooral de, die R van... Uh, ik ben er. Ken jij Charles Duiv? Uh, ja, die ken ik. Die had ik, die had ik ook als klant. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, dat is niet zo best, hè? Nou, daar laat ik me niet over uit. Steeds, ik heb, ik heb, ik, heb, de, ik, heb de zaak, ik heb de zaak niet meer, maar dat moet je. Moet je... Nou, Sommige dingen beter niet uitspreken. Ik kan nou, je die beter onder in de zak laten. Nou, oh, die Charles ja, ja. was ook een hulpzint, hè? En die was van de week zijn stem kwijt. Ach nee, dat is echt, echt, echt gebeurd dit, hè? Verhaal. Ik werd ochtends wakker. En Moest je optreden? Ik moest smiddags optreden. Zou je niet geloven? Toen heb ik rendang gegeten, tussen de middag. Nee, Dat is een is vrij bitter, pittige. Juist ja, Indonesisch, ja. En toen krijg ik weer een beetje geluid. Ik denk oh, nou, ik zal zo weinig, weinig mogelijk praten. Ik ben. Veel thee gaan drinken. Ik heb allerlei pastilles. Honing en dat soort dingen. Ja, stophoesten, pastilles <laughs> heb ik opgezogen. Ja. En ik had smiddags weer enig, enig geluid. Ja. Is eigenlijk maar, bij Radio Zandvoort ook bekend... dat Jarrell Duif ooit eens een keer... Uh, in de stallen bij, um, hoe heet die man van de televisie ook alweer? In, uh, Nederland te koop was, het, uh, was, was dat, dat programma. Was dat zo dat hij daar ook eens een, een proefrit op een paard heeft gedaan? zijn er beelden, beelden van, Daar gaan we daar maar niet over hebben. Oh, laten we nee, dat oh, op. Nou, mag wel hoor, mag wel. Maar ben je er afgeballen, want dat is nu gelijk de vraag wat ik krijg. <laughs> nou, er was vroeger een programma, luisteraars, dat heette Nederland te koop. En Nederland te koop, dat uh, werd gepresenteerd door de KRO en uh, er, er konden mensen dus uh, onderwerpen aandragen en dat werd dan behandeld. Nou, er was ook een zwarte Piet uit Heemskerk en die had een Sinterklaas, maar die was weggevallen uh, overleden of, uh, of hij was wat anders genoemd. Nou, in ieder geval die zocht een nieuwe Sinterklaas. hij was in Spanje gebleven. Ja, ja nou, ik geen denk. zin. Hij kan niet overleden zijn Sinterklaas. Carol. Ik heb nooit. Nee, nee, kan niet. nee, die leeft eeuwig. <laughs> toen, toen, uh, toen besloot de Kago om een soort idols voor Sinterklaas uh, oh, uh, te, gaan, te gaan ja. doen. Uh, uiteindelijk vonden ze drie uh, Sinterklaassen die mee wilden doen. Uh, waaronder uh, ja, persoon, ja, persoon, ja. Nou, toen moest ik naar Heemskerk, uh, naar de Houtrakkers. Dat is een paardenmanege. Uh, gelukkig met een zandbak. Ja, waarom is dat gelukkig? Nou, daar kom ik zo op. Maar maar in ieder geval... Was dat bij Huisman in de eerste manege? Nee, nee, niet bij hu nee, oh, niet Huisman. Je niet nee, nee, die, zit, die zit in Bakkum. Dat Ja, ik dacht. Ja. Ik dacht, je lijkt wel een beetje op een snuitje. Ja, ja. ja. Nou goed, in, in ieder geval, wij moesten natuurlijk acteren als Sinterklaas. Dus je moest uit het boek voorlezen. En je moest nou ja goed, uh, improviseren. En, maar ik moest op een gegeven moment ook een stukje paard rijden. Ach, ja, Dat, is Dat is echt gebeurd. Dat ja. is echt gebeurd. Oh god, ja, dit verhaal. Ja, Ach. ja. Oh maar uh, het, was als je, geen, als... het was geen hoppelpaard hoor. Nee, zeker niet. Echt, nee. Het, was een, het was een mooie witte schimmel met ja. een schof, schofthoogte, ze dat, van 2 meter. Ja. Hè. Dus de, de, de, de, de, de, ja. de bovenkant van zijn rug waar je dan op zit. Ja. Je kon er onderdoor lopen. Nou, dat... Bijna. Met je 1,23. Dat heb ja. ik maar niet gegokt. Maar in ieder geval, uh, ik had, mijn kostuum was op zich heel mooi, maar uh, ik had niet een split in mijn jurk. Ach jee. Dus ik had geen, geen, geen broek aan, ook uh, met oh. van die paarse uh, Ja, met die broek. mooie... Ja, ja, ja. Uh, wat ik om het zadel heen kon. Uh, oh, dat hij er zo overheen... Ja, uh, ja. dus ik, ik, ik werd er wel opgeholpen. En, en ze probeerden wel die rok een beetje omhoog te trekken. Ja. Maar ik hing al op dat zadel en toen begint dat dier al te lopen. Oh mijn god. Dat doen ze vaker. ja, <laughs> ja. Dus ik sloeg achterover. Maar, ja ja... <laughs> Dat heb je dan altijd met die Willem Bruis. Die staat hier meteen uit te lachen. Hij ziet het voor zich. Ik krijg gelijk een bericht van, ik bied 50 euro voor de binnende foto. Ik sloeg achterover en gelukkig in een zandbak. Want ja. Ja. Was ik op de keien gevallen. Nou, nou maar, Ik weet niet wat er gebeurd was. Je, je deuk in je, je meid nee. het, ja, Dit is wel jouw verhaal, maar ik heb ook een ander verhaal gehoord. Ik wil graag dat verhaal ook wel even horen. Ik heb gehoord dat jij daarheen bent gegaan. Er stond een trapje bij me, dat je aan de verkeerde kant, ze zeiden toch, dat hoofd zit aan de andere kant. Oh, dat, ja. dat is. die achter de volgende paard? En toen, en toen heb je gebukt en toen heb je die staart geplakt. en toen ging het fout. Oh, ja, ja, ja. Hebben ze daar niet oh. later een boek over geschreven, Dick Tromp? Ja, hè? Ja, ja, ja hè? Ja, ja. Er is nog een schooltje. Ja. Ja. Dat, oh, dat is de alternatieve oh, versie. Nee. Ja, ja. Maar goed, ik, ik lag dus op de grond en, en uh, ja, uh, mensen van de KRO hevig geschrokken enzovoort. Ja. Uh, maar uiteindelijk. Uh, uh, uh, ik had wel pijn, maar niet dat je zegt: van, Nou, ik kon niet meer lopen of zo. Dus ik, ik, ik ben doorgegaan met mijn act. Voor zo goed en zo kwaad als het ging. En ik won het ook nog. Dus dat, Echt? Ja, ik heb het gewonnen. Uit medelijden voor de meeste mensen. Waarschijnlijk. Omdat je gevallen was natuurlijk. De gevallen sinds. He, ja. Moet, moeten we die Johan Bo nog een keer vragen? Ja, wel, nee, ik vind het wel gezellig. Ik vind het nee, wel gezellig. Toe, wacht met <laughs> volgend jaar. Laat ja. maar partijen. En, en toen, uh, Sjaal en Toet? Uh, ik won het. Uh, ja. En toen kreeg ik een, uh, de volgende dag een grote bos bloemen van de KRO. Omdat dat allemaal gebeurd mm. was enzovoort. Maar ze vuren ook meteen, meneer, mogen we u die bloeper, want dat was een bloeper natuurlijk, ja, ja, ja. Mogen, we, oh, mogen, we die, mogen we die uitzenden? Ja, ja. En die is vaak uitgezonden. Nou, en die is heel vaak uitgezonden. En Ik, heb kom... Ik heb hem nog nooit gezien. Maar nou, misschien hij was, de was de natuurlijk niet herkenbaar. Maar, hoe, hoe lang is dat geleden? Nou, 15 jaar. Nou, ze laten wel eens zien hoor. Sint-Klaas Sint Sint ja, ja, ja, ja, ja, ja. laten ze wel eens zien. Maar zeiden de mensen toen niet, toen ze jou op de grond lagen... kijk dan, de humor ligt op straat. Ja. Nee. <laughs> hey, maar luister, als u, als u googelt luisteraars naar Sint valt hart van paard. dan ben gewoon dus Sint van hart van paard. Komt er een YouTube-filmpje tevoorschijn. En de, dat ben ik. Nou, ik ga zeggen, luisteraars zoek daar <laughs> filmpje op. Stuur hem naar ons stoel voor de, voor de prijs. Nou, wat, wat kunnen ze winnen dan? Uh, een, paardenstaart. een paardenstaart. En die wordt door Johan geonderleerd. Nou, oh. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een hele dure jongen. Dan. Ik zeg het, zeg het niet, want het, uh, je krijgt er nog reacties op over. Ja, ja, raar, ga er maar vanuit. Ja. Nou, wat, wat een leuk verhaal, joh. Leuk, hè? Ja. Nou, het zou maar maar, maar, ik dacht dat je eerlijk gedacht, dat jij geboren was met het gezicht, maar dat is helemaal niet zo. Het dood. zou nou nog leuker wezen als jij dan nog een stukje muziek voor ons had. Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik kan niet zo snel, snel reageren natuurlijk, maar ik doe het wel natuurlijk. Ah. Now, I don't hardly know her, but I think I could love her, crimson and close Ja, Tommy James en de Shondells, Crimson Clover. En uh, ja, ik weet het, Cheryl, dat nummer hoort, dan... Uh, meestal komt er een kopstemmetje, maar het was een, een beetje rustig vandaag. Ja, ja, ik kan wel een kopstemmetje nee, doen. Nee, doe maar dan. niet. Denk aan je stem. Denk aan je stem. Ja, want straks is die <laughs> weer weg. Ja. Als we, uh, we praten straks. Uh, uh, hey, Johan, ter afsluiting, uh, uh, doe jij zelf thuis wat met Sinterklaas? Uh, je hebt nu kleinkinderen. Ik heb kleinkinderen, maar dat is natuurlijk zo, die hebben... Uh, mijn kinderen hebben natuurlijk ook schoonouders. Dus je kan het maar één keer vieren. Oké. Okay. En als, uh, als zij voor ons zijn, vind ik dat niet erg. <laughs> Netjes. Want ze gekregen. hebben ook heel vaak aan mij gevraagd of ik het zelf wilde doen, zelf wilde spelen. Ja, ja dat was mijn volgende vraag. Ja. Ben jij zelf als Sinterklaas? Nee, geweest? ik ben je ja. voor. Ik ben voor. Ja. Nee, dat ben ik nooit geweest. Nooit geweest. Want... Nee, zal ik zal je eerlijk vertellen, het was, de laatste jaren was het zelfs zo. in januari kwamen ze al binnen. En het hele jaar, dat weet je zelf ook als je bij me was. Mm -hmm. Het hele jaar door was je ermee bezig. Dan begon in september, oktober kwamen de kerstman al. Het is, nu, het is net als de chocoladefabriek. En uh, eerlijk gezegd, die week van 5 december uh, was ik altijd weg een paar dagen. Lekker rustig. Ja, ik ging in ja, naar Dennis ja. zitten een ja, week ja. Ik was Gelijk, altijd wel grap. En dan moet je eerlijk zeggen, als je de hele dag aan het onderleren bent, ik had kapsters ook die dat deed. je staat de hele dag in je schouders zoals dat heet. Je merkt dat echt hoor, ja, elke ja, dag staat ja, te ja, doen. Ja, ja. Meestal ging het geld wat verdiend werd weer naar de fysiotherapeut of naar de chiropractor. Ja, dus en jij als ja. kennen, wat vind je nou van, van de huidige... Uh, Echte, tussen aanhalingstekens, de, de, de, de TV-Sint. Ja, ja, ja ik, die doet het goed. <coughs> weet je, ik vind het goed. De wisseling was natuurlijk van de oude, die iedereen kende, de Bram, ja, van, Bram de van de, de Vlucht. Vlucht ja. En iedereen zei: een oude mens, daar ben ik mee oh, groot gebracht. Daar ben ik. Dus dat gezicht en de manier waarop hij optrad, dat was voor hun de Sinterklaas. Maar deze, die is heel de, anders. Deze van de Wallen ja. heeft zijn eigen ja. stempel gedrukt. En natuurlijk ja. kan je stoor aan dag hoor. Ja, daghoor. Hallo, -tjes, hallo, -tjes. hallo -tjes. Maar goed, dat is iets eigens. Ja. Ik, vind, ik, ja, ik spreek voor mezelf nu. Hè. Ik, vind het, ik vind het nee. Je vindt het niks. Ja, nou, jij ja, moet er even aan wennen. Ik vind die Sint die bij, uh, bij Johan Derst in het programma komt. Ja, dat is de directeurtje. Is ja. het, hè. Ja, maar dat is, dat ja, vind ik een fantastisch. Ik weet niet even snel op zijn naam kom die altijd bij Paul de Leeuw is. Ja, die is ook die achter, fantastisch. Uh, ja, die is ook goed. Ja. Die is, die is ook ja. goed. Maar ik vind uh, het uiterlijk van die Sint ook veel mooier. Ja, die zijn, ze ja. zijn iets voller. Ze zijn echter. Deze is ja. wat slanker in zijn ja. gezicht. Maar ik vind dat hij het goed doet, alleen. Nu heb je weer discussie over die verhalenlijn... dat hij ja. in het ziekenhuis ligt en dat je ergens een ketting of hoort. En zo. Het gaat het, een beetje nou, ver. Hè? Dat ja. is het ook, maar ja. aan de andere kant... Ja. het is natuurlijk wel altijd wat... Ze kunnen niet, niet gauw wat bedenken wat goed is voor iedereen. Nee, nee. Is het zeuren nee, om het zeuren. Dus ik wou eigenlijk zeggen heeft... het zeiken om het zeiken. Maar dat mag ik niet zeggen voor de radio nee, nee, natuurlijk. Nee, dus nee, heb ik nee. ook niet nee, gezegd. U raar. hebt het niet van mij luisteraars. Nee, nee, nee. Het, dus het om is het nooit seuren. goed hè. Ik, nee, nee, dus, dus, ja. dus de gemeende deler is als het voor 90, 95 procent goed is. En mensen hebben er een leuk feest dan. En het komt altijd goed, weer, uiteindelijk. Ja. Zo is het. En anders hebben we de kerst maar nog. Zo is dat. Zo is dat. Mo mogen wij jou, jongen, van harte bedanken voor jouw komst naar de studio. Ja, gedaan, vonden we heel leuk. En ik alvast wel vast de uitnodiging vervolgens vast ja, ja. vastzetten. Ja, ja oké, okay, dan wacht er. Dan ben je voor Charles, want die wilde dat toch een beetje. Kennen, ja, maar ik pik hem net wel af hoor. Dat maar dan ja, dat... kom je gewoon in mijn programma. Dat dus dus is leuk. <laughs> de vraag is of Charles er dan nog is. Tuurlijk is hij oh. er. Prettige dagen. <laughs> Tot aan de klok van 11 uur...